Man zijn auto wilde stenen en reed snel door. Daarna werd de auto beschouwd en één verdachte opgepakt. Het weer vanochtend in het midden en zuiden nog een enkele mistbank. De rest van de dag zonnig met temperaturen tussen 25 graden in het noorden en 30 in het zuidoosten en oosten. Eind van de middag en begin van de avond regen- en onweersbuien. Dit was het en ooit. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam tussen Afrit Oud-Beijeland en Barendrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zee Zandvoort En Zomerits C -S -S -M.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 Oh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 ik wat je ik vraag je nog. al mijn glimlach, ik breng je een roos. Op deze nieuwe vriendschap, Want Amicizia, no va pa ci sia. Kest on come s on e fa ti chiedo. Scusa. Lever het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl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 We do.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 The church.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 Makes me feel Of any longer Come on Shake your body Baby do that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 Zet u me bij de histoire en het licht besloten in je lach. Hier ont is je de bouillard. Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je noem